9 uur. De Radio 1 Sportzomer. Zomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Renske Leijten, Joop Atsma en Filemon Wesselink zijn te gast. Vervolgens volgen de verrichtingen van Vitesse. Dat speelt tegen Plofdiv. Is het NOS Nieuws. Mark Visser. Bij de 140 vestigingen van de Rabobank verdwijnen de komende vier jaar... 1500 tot 3000 banen. De bank wil gedwongen ontslagen vermijden...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 Als er bij de club weer ongeregeldheden zijn, moet hij dicht. Vannacht waren er rellen in de binnenstad van Rotterdam... nadat een feest bij de Bayer Beach Club uit de hand was gelopen. Ruiten van winkels en auto's die werden vernield... en een brillenwinkel werd geplunderd. De mobiele eenheid voerde charges uit om de reilschoppers te verjagen. Zes mensen zijn gearresteerd. In Rotterdam is het zomercarnaval bezig. Volgens de politie hebben de rellen van vannacht... niets te maken met het zomerse evenement. Het carnaval gaat dan ook gewoon door. De politie is wel extra alert.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 Krijgt er nog het weer, vannacht koelt het langzaam af. Morgen overdag opnieuw warm en het wordt dan 24 graden op de Wadden... tot maximaal 30 graden in het oosten en zuidoosten. En het voelt daarbij broeierig aan. Eerst is nog veel ruimte voor de zon, maar in de middag kan het weer al omslaan... en kunnen er onweersbuien ontstaan. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Uh, Renske Leid is hier, op praten zo Haar SP is klaar om te regeren. En ook de gast Joop Atsma en Filemon Wesseling. Vitesse staat voor tegen Plofdiv. Maar eerst de Rabobank. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Beter. We ja, worden het zojuist bij de vestigingen van de Rabobank verdwijnen de komende jaren zeker 1500 banen. De bank wil een half miljard euro besparen en neemt daar vier jaar de tijd voor. Hier binnen is uh, Peter van der Meerschout uh, aan het gaan zitten van de economie redactie. Peter, het ging toch zo goed bij de Rabobank? Ja, het gaat nog altijd goed bij de Rabobank. Maar ze willen nog iets meer en beter op de kosten gaan letten. Ze hebben 140 vestigingen. En daar werken zo'n 35.000 mensen. En ze hebben berekend... nou, op dit moment zijn we zo'n 4,5 miljard euro kwijt aan kosten... om dat, allemaal, dat netwerk in de lucht te houden. Om die mensen aan het werk te houden. Um, en over vijf jaar, als we dat zo laten gebeuren... dan hebben we 5 miljard kosten. En ze willen eigenlijk terug naar de 4 miljard. Dat betekent dat je nu een half miljoen moet gaan, nee, 500 miljoen moet gaan besparen. Dan nemen ze even de tijd voor. Dat hebben ze... In mei besproken in de Raad van Bestuur. De Rauwe bank is anders georganiseerd. Dus dat moet allemaal in die uh, coöperatieve organisatie moet dat worden verwerkt. En uh, nu is het naar buiten gekomen dat dit dus de plannen zijn. En daar besluiten ze eind van dit jaar voor. om de kosten dus naar beneden te brengen. En dat moeten ze doen omdat um, de inkomsten van de klanten eigenlijk minder zijn. dan ze hadden gerekend. En klanten werken nu ook anders. Ik weet niet of dat jij bij de Rauwe Bank zit of dat je bij een andere bank zit. maar je doet heel veel dingen tegenwoordig via internet. Dat betekent dus dat je die mensen aan het loket niet meer nodig hebt. En de Rouwbank heeft ook te maken met strengere eisen vanuit uh, Europa, vanuit de Europese Centrale Bank. Ze moeten een grotere buffer aanhouden. Nou, dat moet je allemaal, dat allemaal bij elkaar. Zorgt ervoor dus dat ze de kosten naar beneden moeten brengen. En personeel is nou een grote kostenpost. Ja. Uh, ja, want ze gaan het dus via het personeel doen. Is, de, is voor de dat een geweld... manier om, om, de, om de kosten naar beneden te doen? Ja, uh, uh, als je kijkt ongeveer dat een, een, een personeel zit tussen de 55.000 en de 100.000 euro op jaarbasis kost voor een, uh, voor een bankbedrijf. Uh, dan uh, uh, is dat natuurlijk de snelste manier om mijn kosten te besparen. En ze hebben berekend dat ze tussen de 5 en de 10 procent personeel dat zouden uit moeten. Nou, dan kom je uit op ongeveer 500 tot 3000 mensen. Dat is één kant. Aan de andere kant, je kan ook gaan bedenken um, dat iets aan de arbeidsvoorwaarden wordt gedaan. De CAO, het is een vrij ruime CAO. Mensen die bij de rouwbank werken, hebben um, het goed voor elkaar in vergelijking met andere banken. En dus zegt ook weer de directie... nou dan moeten we daar eens wat aan gaan doen. Dat is één kant. En er was uh, uh, nog een kant. Ja, uh, pensioen. Op dit moment betalen de medewerkers van uh, de Rauwe Bank... weinig mee aan hun eigen pensioen. Nou, dat betaalt dus de baas. Nou, als de baas dat nu minder gaat doen, dan is dat al een enorme slok op een borrel. Ja, dat moeten ze dan zelf gaan bijpassen. Ze zelf gaan doen. Gaat, de, gaat de directie ook zelf maatregelen nemen? Uh, nou, wij zijn natuurlijk heel erg benieuwd of de directie dat gaat doen. Dus ik heb, al, uh, ik heb wel de lijnen uitstaan met Piet van Schijndel. Dat is uh, degene die uh, verantwoordelijk is binnen de Raad van Bestuur voor het uh, personeelsbeleid. En uh, ik zal hem die vraag zeker stellen. Ja. Okay, ik ben benieuwd. Ik vraag dan ook gelijk of de sponsoring van de wielerploeg nog wel doorgaat. Meneer Adsma, ook meneer nog Asma, een wens? Ik kom, uh, om, ik kom <laughs> even in van meneer Adsma. Ik geloof dat de contracten <huch> heel recent zijn verlengd. En uh, kijk, waar het natuurlijk ook om gaat... is dat je de klanten wel vasthoudt of zelfs nieuwe klanten werkt. Ja. En uh, daar is de sport natuurlijk een prachtige uithangbord voor. En dat het nu gaat om de wielrenners, de, de mensen van de hippische ploeg... of de, ja. de hockeyers, dat maakt niet veel uit. Daardoor is de Rabobank ook in staat om heel veel klanten aan zich te blijven binden. Ja, maar ga dat maar eens uitleggen aan die 1500 mensen... die er eventueel uit moeten. Ja, dat is... Dat ja. Ja. Dus, uh, nou, er is gelijk. overigens ja. gezegd dat ze dit... Ja, want jij zegt, uh, Robert, eventueel. Eh, uit moeten, eh, eventueel uit moeten. Ze willen ja. dit doen zonder gedwongen ontslagen. Ja. Eh, bedoel, dat is natuurlijk altijd de boodschap die ze, die ze nu brengen. En ze hebben het allemaal beschreven in plannen... die gelden vanaf 2013 tot 2016. Dus ze nemen er vier jaar de tijd voor. Ja. Joop, als men noemt de klanten al, gaan die iets merken van, van de ingreep. Um, kijk, op het moment dat jij al je zaken al doet via internet... dat blijft ook gewoon gebeuren via internet. Um, uh, misschien dat er... Ik weet niet of dat er uh, filialen gesloten gaan worden. Ik weet dat ze bijvoorbeeld... ze hebben net uh, de, de, de Frieslandbank ja. overgenomen. Ja. Um, dat betekent dus dat in die noordelijke regio in Friesland... dat daar toch een overlap zit tussen de Rauwe Bank filialen... in de dorpen en de gemeenschappen... en ook de Frieslandbank filialen. Dat zou in elkaar worden geschoven. Dat betekent toch dat er een aantal filialen zullen gaan verdwijnen. Maar misschien gebeurt dat ook wel... In, uh, in andere regio's. En dat betekent dat wat dat betreft de dienstverlening verminderd wordt... maar blijft nog wel altijd op een bepaald niveau. Tenminste, dat is dat wat de Rauwe bank altijd zegt. Ja. Vier jaar uh, trekken ze dus vooruit om uh, de reorganisatie uh, uh, rond te krijgen. Dank je wel, Peter van de Meerschout. It can be hard to take Show you in again, Vitesse, ja, uh, Vitesse wint inderdaad, een leuk bruggetje. 3-0, Boni, mooie avond opgezet door Nicky Hofs en een goede voorzet vanaf de rechterkant. Uh en die voorzet was van Kibara, komt op het hoofd van dan Boni. Ik denk niet dat we hem in de Eredivisie dit jaar aan het werk gaan zien. Want ik denk dat hij gewoon weggekocht wordt door een of andere hele rijke club. Die een miljoentje of 8, 9, A10 voor meer gaat tellen. Hij scoort 3-0 voor Vitesse tegen Plovdiv na drie minuten in de tweede helft. Maat Hot chocolate And so you win again. Nou, Vitesse wel door naar de volgende ronde. Lijkt mij zo uh, 3-0 voor naar de 4-4. Ziet er goed uit. Tegen die verblijven dat u wel natuurlijk volgen. Renske Leidt is hier. Nummer 2 op de lijst van de SP. Uh, je zei er straks even... ik heb de sport zomer niet zo heel goed gevolgd. Hoe komt dat? Nou, gewoon druk geweest. En uh, meestal is het uh, toe de Frans en uh, dan overdag aan. Maar toch ook nog op uh, een paar werkbezoeken ingehaald... die ik al lange tijd geleden had afgesproken. Ja, dan ben je het hele land door. En als je dan eenmaal een aantal grote etappes niet hebt gezien... en nou ja, de Nederlanders waren al een beetje collectief uitgevallen... <lacht> ja, dan valt het ook wel weg, merk ik dus. De interesse maar... valt weg, bedoel je? Ja. ja. Maar veel Kamerleden zijn toch uh, met reces, weg, op vakantie? Nou ja, recess is natuurlijk een tijd waarin we niet vergaderen en niet stemmen. En dat is vooral heel belangrijk. Want ja, daarvoor ben je natuurlijk in het land. Dat is belangrijk voor meerderheden. Uh, maar het is echt niet zo dat iedereen die weken alleen maar vakantie heeft. Er zullen er nu een aantal weg zijn. Dat is bij ons op de fractie ook. Maar wij stemmen dat ook met elkaar af. Dat je er toch altijd <tus> nog wel beze bezetting hebt. Uh, dat je, als er actualiteit is, dat je, je iets kunt ondernemen. Ja, want de campagne komt er natuurlijk ook aan. Is die nou al wel of niet begonnen? Want we hebben hier al mensen aan tafel gehad die zeggen: nou, ik hou me graag nog droog. Maar er waren er al een paar op de markt in Almere geweest, op de kermis in Tilburg. Hoe zit het met jou? Ja, nou ja, ik, de oh, campagne maar, is eigenlijk begonnen. Wij, wij zeggen wel eens gek, gekscherend: wij voeren altijd campagne, ook buiten campagne tijd. Uh, want ook dan is het belangrijk om je te laten zien, om van je te laten horen, uh, om initiatief te nemen uh, met de bevolking. Uh, maar ik, ja, overal. Al gaat het gewoon wel over de verkiezingen. Laten we eerlijk zijn. Ja. Uh, dus ja, de campagne is natuurlijk al begonnen. Maar echt het de grote strijd en de grote debatten. Ik denk dat dat drie weken van tevoren echt losbarst op televisie. Wat is er veranderd voor de SP? Want jullie worden nu gepeld als de grootste partij. Zijn jullie nu? Uh, moeten jullie het nu waar gaan maken? Of wel, Welk gevoel heb jij daar zelf bij? Um, nou ja, ik heb altijd wel het gevoel gehad dat we het waar moeten maken. Ik bedoel, ik vind dat als je uh, stevig op je zit. Je zit nu voert... bijna in de favoriete rol. Ja. Nou, dat is natuurlijk wel een hele prettige rol. Dat kan, we, dat... Maar we ook een nieuwe rol. Nou, we zijn altijd wel, of thans altijd wel... we zijn ook in 2006 heel groot geweest. We waren ook heel, dat was eigenlijk mijn eerste verkiezingscampagne. Dat was echt, uh, nou ja, je kon bijna nergens komen... zonder dat mensen het materiaal uit je handen geristen. We waren echt hartstikke populair toen... en dat is nu een vergelijkbare trend. En ja, nu kunnen we zelfs de grootste worden. En dat is wel echt heel nieuw. Um, ik vind het uh, niet vervelend. En wat is er anders dan? Wat verandert, er? Ja, kijk, de, de situatie is uh, nu niet uh, dat het tussen andere twee partijen gaat... waar je bijvoorbeeld... Uh, zetels door kunt verliezen. In 2003 ging het, stond de SP vrij hoog gepeild. drie weken voor de verkiezing. Maar toen werd het bos of balken. En toen hielden wij de negen zetels die we hadden. Dat is wel eens een keer overkomen. En dat zie je natuurlijk wel vaker. En nu zitten wij niet in die rol. En dat ja. maakt het voor ons natuurlijk wel extra spannend. Ja. En we merken gewoon dat er enorm groot glas op onze partij ligt. Er wordt over ons geschreven. Er wordt naar ons. Uh, ja, uh, er wordt DNA over ons uitgezocht. Nou, terecht, zou ja. ik zeggen. Word je dan wel voorzichtiger op een of andere manier? Hoor je wat nee. terughoudender misschien in de uitspraken? Misschien in interviews dat je... Nou, ik denkt. niet. Ik vind nee. dat je altijd goed na moet denken over de voorstellen die je doet... en de toon die je aanslaat. En dat is niet anders als je groot of kleiner bent. Het ligt nu onder een vergrootglas. Misschien wat meer dan andere jaren. Nou ja, je, je merkt het gewoon. Dat op het moment dat... Uh, uh, je iets zegt in een interview... dan kan dat twee dagen later nog een berichtje worden... ergens op een website waar dan op Twitter ook nog een hype over ontstaat. Nou ja, dat, dat is iets nieuws. Is dat, is, is dat de... Wat Vertel je zeggen, Filimon, nou, Filimon, je microfoon staat niet ja, open. Daar sorry, ja, lampjes aan. Ik ben benieuwd hoe, je, die, hoe jullie die campagne aan gaan pakken. Want het gaat natuurlijk ontzettend goed. En ik kan me voorstellen, als ik roemer was... dan zou ik nu zo min mogelijk doen. Eigenlijk alleen de debatten, want... Ja, je kan natuurlijk nu uitglijden. Je kan eigenlijk alleen maar verliezen op het moment, toch? Ja, maar je kan ook nog steeds veel winnen. Um, uh, het is ook belangrijk om zichtbaar te zijn. Dus het, je hebt wel degelijk een punt natuurlijk. Uh, maar ik denk dat we daar niet zozeer bang voor hoeven te zijn... dat we fouten maken. Nou, ik zag um, gewoon ook in een debat met Pechtel, Toen dacht ik, oei, hij kan beter dat niet doen... en gewoon uh, hoog in de peilingen blijven staan. En af en toe een debat en daar dan heel goed op concentreren... dan dat je zo'n zo uitglijder maakt... Ja, nou ja, ik denk dat het het is tegelijkertijd ook heel belangrijk om wel zichtbaar te zijn. Dus het is een, uh, het zit ertussenin. En uh, ja, wij maken natuurlijk onze eigen strategie. En uh, zo maakt iedere partij die. Uh, ik denk dat dat voor de kopstukken echt pas losbarst, Zo drie weken voor de verkiezingen. En daarvoor zul je uh, andere mensen natuurlijk zien. Je zult ook zien dat er veel plannetjes worden gelanceerd. Daar was mijn buurman Joop Atsma ook altijd een, een enorme uh, goede in. Die kwam altijd in de zomer met, zoals we ze in het parlement altijd noemden, Joop Atsmaatjes. Leuke <laughs> voorstellen die in komkommertijd gewoon flink wat nieuws halen. Maar haalde de eindstreep wel. Ja, dat nee, is precies. Uh, wel vaak het verschil met de plannetjes van de SP dat is was een compliment was nou ja, een compliment is hier ja, ja, goed. Een, een regenton ja, maar, in iedere tuin. Ja, ja, ja, uh, ja, ik, ik, heb hem, ik heb hem meerdere zomers uh, terug zien komen. Ja. Uh, of dat nu gelukt is, dat weet ik niet. Maar het, zijn, het is wel. Uh, ja. het, is wel het is wel de tijd ervoor. Het is Het is kritiek verpakt in een compliment. Ja, maar <laughs> ik ben, ik ben, ik ben, ik ben echt van mening dat je als kamerlid gewoon altijd actief moet zijn. Precies. En uh, Zomer of winter maakt allemaal niks uit. Kamerlid ben je vier, 365 dagen en uh, 24 uur per dag en dat betekent ook dat je altijd moet nadenken wat anders en wat beter zou kunnen ja. en soms zijn dat hele kleine dingen waarvan ik altijd heb gezegd van nou probeer het op te pakken. Ja, renske, even over, uh, over uh, dat jullie het nu zo goed doen en dat risico dat je dat eventueel kan verspelen. Welke fout ben je van plan om niet te maken? <laughs> uh, ja, dat is eigenlijk. Uh, wat, wat zou je doen als je nu iets anders zou doen? Dat is een hele moeilijke vraag om antwoord op te geven. Ik denk dat je pas achteraf weet... oh, die fout had ik niet moeten maken omdat je dan hebt gemaakt. Maar wat heb je gezien <lacht> bij mensen? Of je dacht van... Nou, ik denk dat het niet goed is als je uh, um, in beeld komt... om het in beeld te zijn. Uh, um, de, hè, kom, kom in beeld met goede voorstellen. Of als het een debat is... of. Uh, uh, Waar, waar je voor je wordt uitgenodigd. Ik denk dat dat, dat wel iets is waar, ik, waar je, je rekening mee houdt... maar dat doe ik andere zomers of andere momenten ook. Ja. Hè, net zoals dat je als je een debat hebt of een kamerdebat hebt... dat je toch ook gewoon de twee onderwerpen pikt. Daar ga ik op zitten, daar in, uh, bereid ik mijn interrupties op voor. Daar zal ik de minister of de staatssecretaris niet op weg laten komen. Dat doe je natuurlijk altijd. Hoe vaak gaan we de komende tijd horen... dat de SP echt heus wel bereid is om mee te regeren? Nou ja, zo vaak als dat het ons wordt gevraagd. Zijn maar daar dragen, dragen het ook actief <laughs> uit. Hè? Wij ja. zijn, wij willen heel graag... Ja, maar ik denk dat meedoen. iedere politieke partij... hoe groot of hoe klein ook... die zit er om ook verantwoordelijkheid ja, te dragen. Maar die roepen het niet altijd de hele tijd. Nou, het wordt ons ook wel heel erg veel gevraagd. Ik denk dat daar ook door komt. Natuurlijk, wij wilden, in, wij wilden altijd wel regeren... En Um, wij worden nu wel een serieuze partij. Omdat we natuurlijk ook gewoon qua grote uh, uh, een serieuze partij worden. Dus dan wordt het ook gevraagd van wil je verantwoordelijkheid nemen? Maar ja, ik woon in een stad waar we dat gewoon ook vier jaar de vorige keer hebben gedaan. En uh, we hebben nu provincies waarbij we het prima doen samen met CDA bijvoorbeeld. We laten gewoon zien dat daar waar wij een meerderheid kunnen smeden... dat wij onze verantwoordelijkheid nemen. Dat is niet iets nieuws. Nou, als je die verantwoordelijkheid moet gaan nemen straks, uh, kom jij dan in de regering? Dat weten we dan pas. Maar is dat ja. niet al bij jullie... Nee, maar ik uh, denk dat je dat. Ik denk dat gemaakt. Ja, maar ik, ik weet niet hoe, hoe, hoe werkt dat met ja. CDA? Is dat niet. Nou, uh, ik zal, ik, zal ik je eerlijk zeggen hoe het ging. Op dinsdag was er een fractievergadering. Werd de fractievoorzitter gekozen? Dat euh, is de, de, de, dat, na, de, na de verkiezingen. Ja, na de we. verkiezingen werd ja. Siebrand van Haas van Buma. Daarmee was eigenlijk de ene laatste schakel uh, uh, gedicht. Uh, toen moest er nog één staatssecretaris komen binnen het CDA. En om uh, kwart voor één vroeg Maxime Hagen mij: uh, uh, zou jij staatssecretaris willen worden? Ja. Heb ik letterlijk gezegd? Nou, kan ik even mijn vrouw bellen? Die was niet bereikbaar, eh, want die werkte in een ziekenhuis. Eh, anderhalf uur later belt ze mij op. Klopt het bericht wat op de radio was? Ja. En wat de ja. collega's <laughs> hebben gehoord dat je staatssecretaris wordt. Zo is het letterlijk gegaan. Maar, het, maar, is het is heel professioneel. En dat is bij iedereen gegaan. Ja, Ook bij de ministers. Ja, nou ja kijk, je, je krijgt niet veel tijd om erover na te denken. Maar het is wel iets wat je absoluut niet kunt plannen. Nee. Het, het is geweldig eervol dat je wordt gevraagd. En dan zeg je ja of je zegt nee. Maar ik er kan zijn niet... toch al wel plekken ingevuld van als wij in de regering komen, dan ja, ga jij. Nee, uh, doe nee, jij want dit, het is natuurlijk hè? een puzzelstuk. Die, die pas op de laatste ja. dag uh, in elkaar valt. En het volgt natuurlijk ook altijd pas op een akkoord, wat je eerst uh, sluit. Kijk, en uh, ik heb gezegd dat ik weer vier jaar beschikbaar ben als volksvertegenwoordiger. Dat is mijn afgelopen zes jaar echt uh, uh, is hard werken. Maar het is me zeer bevallen. Het is echt een eer om als. Ja, vertegenwoordiger van heel veel mensen het woord te mogen voeren in de Kamer. Met initiatieven te mogen komen. En dat vier jaar doen, dat zie ik ook gewoon heel erg zitten. Ja, maar je zit natuurlijk niet zomaar op de plek twee. Ja, dat de, de kandidatencommissie heeft mij voorgedragen. En de partij heeft het geaccepteerd. Ik vind ja. het een zeer grote eer uh, na uh, hard werken. Uh, ik uh, uh, zou het ook... Uh, een eer hebben gevonden als ik vijf of vijftien of uh, vijftien, Welke, welke was functie zou je zou je zou je het beste liggen? Nou, ik denk dat op het moment, dit moment mij de woordvoerderschap uh, volksgezondheid vrij goed afgaat en ik denk dat dat ook een signaal is dat voor ons de zorg belangrijk is. Uh, uh, als partij en dat het daarom ook nummer twee geldt. Maar het is toch ook geweldig herkenning. Ik bedoel, als, als, als jij er een potje van had gemaakt... was je nooit op twee gekomen. Ja. Dus zie het ook gewoon als een compliment van ja. een partij... dat je op twee bent gezet. Want het is geweldig, heervol, maar hoe je het ook bent of keert. En je staat er natuurlijk omdat zorg een hot ja, een, een, een, een, item is. Ja, ja dat is ja, een hot item. item ja. Ja. Maar het is ook voor onze partij een heel belangrijk issue. En um, ja, god, ik vind het natuurlijk, dat zei ik net al... ik vind het een enorm compliment dat ik ja. er sta. Is Emma Roemer er klaar voor? Ja, volgens mij wel. Hij is uh, eventjes uh, wel uh, met vakantie. Hè? In die uh, recesweken is het ook goed om even, wel even vrij te zijn. Um, maar ja, volgens mij wel. Ja. Je hoort er wel eens wat kritische geluiden of die het... Uh... Is de presidentschap eventueel aan zou kunnen? Dat weet je echt bij iedereen pas op het moment dat je het doet. Ja. Dat wisten we niet van balkenende. Is balkenende geslaagd of niet geslaagd? Ja, dat is aan anderen om te beoordelen. Joop, Ik denk is, dat het ook veel een spin is uh, van mensen... om uh, toch ook iets uh, uh, te ja, kritiek ja, te kunnen ja, zeggen. Ja, ja. Ja. Joop, denk je dat hij er klaar voor is? Dat hij het kan? Hij gaat in elk geval de, de, de vraag niet uit de weg. Dus hij zegt zelf dat hij elke uitdaging op wil pakken. Dus ik denk dat hij zelf vindt dat hij er klaar voor is. En uh, ja, dan ben, wie ben ik dan om te zeggen dat hij er niet klaar voor is? Kijk, ik moet het persoonlijk, uh, heeft niet mijn grootste voorkeur. Dat mag geen verrassing zijn, maar uh, ja, voor mij vindt Roemer dat hij er klaar voor is. Nou ja, ik zou zeggen veel succes op weg naar, uh, naar, het, uh, naar het Binnenhof en naar het Tordertje. Maar wat mij betreft uh, liever nu nog niet. Denk ja. je dat hij genoeg weet van de economie? Ja, dan zeg ik van, uh, hij denkt zelf en zegt zelf dat hij klaar voor is. Maar wat mij betreft niet. En ik, ik, ik ga niet over de, de, de, de, de kennis. Ik bedoel, elk, elke politicus hoort zoveel te weten van de economie, van de zorg. En, en, en noem het allemaal op. Dat is basisvaardigheid die je moet hebben. En dat geldt natuurlijk voor Roemer net zo goed als voor alle anderen. En uh, ja, ik, vind het, uh, ik zou het flauw vinden om die dan ook even de maat te nemen... Op, op wat hij weet over een specifiek onderwerp. Ja, maar wat je vaak hoort is... <laughs> dat heb je voor uh... jaar gedaan. Nou, toen is hij niet op vakantie geweest. Op toen heeft hij daar op werkbezoek gekeken... naar wat de gevolgen waren van de bezuinigingspolitiek. Ja. En het is in Griekenland natuurlijk wel dramatisch. Die economie is daar 20 procent gekrompen. En zie er dan nog maar eens een keer uit te komen. En toen wij uh, in 2010 zeiden... je moet serieus die schulden gaan herstructureren... wil je vooruit kunnen komen met Griekenland... was dat onverantwoord. Maar inmiddels gaan wij ontzettend veel geld linksom of rechtsom, verliezen aan de politiek die is gekozen uh, de afgelopen tijd. Dit... Kijk, en, en we horen nu weer op het nieuws dat het de pensioenen zijn die eraan gaan, uitkeringen zijn die eraan gaan. Maar ze weten nog niet eens fatsoenlijk uh, bij de midden- en hoge inkomensbelasting te heffen. Weet je, dat zijn dingen, als je zou kijken naar wat is er twee jaar geleden door ons in het debat gezegd en nu naar de actualiteit, dan... Uh, moeten we maar misschien vaststellen dat het beter was geweest... als er toen was geluisterd naar ons. En dan kun je zeggen, hij weet niks van politiek... Of van economie. Nee. Dat is we niet zijn gezegd, nu... Nee, maar dat wordt gezegd door mensen die het oneens zijn met ons over de economie en onze standpunt. Maar dat is wat nou anders ja, dan geen kennis. Ik heb. denk wat, wat af en toe misschien tegen hem werkt... is dat het zo'n zo uh, goede, geaardige, olijke, vriendelijke man lijkt. Die iedereen wel graag als premier zou willen ja, en, hebben, en, maar en kan is die de harde wel? Ja, misschien ook wel is. Maar uh, uh, is hij de man van de visie van de van de harde lijn, en die kant moeten we uit. En uh, want uh, ik weet het allemaal. Ja, nou, ik ken hem wel als iemand die uh, goed luistert. Wil dat iedereen uh, zich goed voelt bij een besluit, maar wel besluiten kan nemen. En dat doet hij dan zelf? Dat doet hij dan... Tuurlijk, uiteindelijk is er een knoop die doorgehakt moet worden. En als die knoop voor zijn neus ligt, dan doet hij dat. Is de SP uh, een beetje protestpartij voorbij? Um, nou, ik denk dat als er voorstellen komen waar, waar die het protesteren waard zijn... dat we dat zullen blijven doen. Ja, dat was al ja. maar dat was de vraag niet, hè? Nee, maar dan ben je dus niet protestpartij voorbij. Maar we waren ook nooit sec-protestpartij. Altijd met, het kan beter op deze manier. En daarom protesteren we tegen de huidige praktijk. Ja. Kijk, uh, um, maar, maar vroeger, de, vroeger de, was het echt specifieke protestpartijen. En, en, tegen, met, nee hoor, dat is. Ja, dat ja, ja, ja. Nou kijk, als je gewoon naar de roots, van, als je in de roots van de SP kijkt, ook bijvoorbeeld in de haven van, van Rotterdam, daar is altijd geprotesteerd tegen milieuvervuiling, maar met mensen en voor bijvoorbeeld het behoud ook van werkgelegenheid. En als je nu kijkt naar hoe uh, uh, hoe goed eigenlijk onze haven erbij ligt in Rotterdam als het gaat over het milieu. Dat zijn wel dingen die we voor elkaar gebokst hebben. Asbestfonds is er gekomen voor asbestslachtoffers, Doordat de SP er jarenlang over heeft geprotesteerd. Maar ook met alternatieven is gekomen. Die dingen mogen soms ook gewoon wel op die manier benoemd worden. Ja, ja. we hadden het over tegen. Dat heb je net gedaan. Vitesse speelt tegen. Plofdief nog steeds. En die Houtkamp, hoe staat het ervoor? De uh, minste bruggetjes die ik de afgelopen jaren uh, heb gehoord. Ah, her, kom me. op Andy. Tegen. <lacht> <lacht> jongen, jongen. Uh, het staat, staat 3-0 voor Vitesse. Uh, ja, best dat natuurlijk gespeeld. Volgende week, uh, volgende week al naar Moskou om tegen Anzi te spelen. Anzi komt een uh, stuk verder, dieper uit uh, Rusland. Maar mag niet in het eigen stadion spelen. Team van Gus Hiddink omdat het uh, stadion niet goedgekeurd is. Over een speler zoals Eto'o, uh, Roberto Carlos, uh, Boussoufa topspelers uit Europa spelen bij Anzi. Daar moet uh, Vitesse dan tegen. Eerst uit volgende week en dan de week daarna thuis. Want dat is al zeker. 3-0 staat het voor Vitesse. En uh, Vitesse heeft uh, in tegenstelling tot vorige week het uh, achterin in ieder geval goed op een uh, rij de zaakjes. Want nog geen doelpunt tegen. En zelf drie keer scoren is genoeg. We hebben uh, 65 minuten gespeeld. De overige 25 is voor de staart. 3-0 voor Vitesse. Vitesse dus binnenkort naar uh, Rusland... dat ooit uh, de, grootste was, vijf, de grootste vijand was van Amerika. Oh, sorry. Oh, sorry. Alsof het niets is. Er worden er dus miljarden aan uitgegeven. Het, het organiseren van de Olympische Spelen. Maar de argumenten die politici gebruiken om spelen binnen te halen... die rammelen aan alle kanten. Vindt althans sportwetenschapper Bob Heren. En die zit in Amerika... Hij ontmaskert uh, mythes over de maatschappelijke gevolgen van het evenement. In zijn boek, Het Olympisch Speeltje. Goedenavond, meneer heren. Goedenavond. Wat zijn de belangrijkste misverstanden die bestaan... over de organisatie van zo'n groot sportevenement? Ja, waar zal ik beginnen? Er zijn er een hoop. Uh, aan de ene kant hebben we de kosten... die toch altijd uh, zwaar onderschat worden. En aan de andere kant hebben we dan... Ja, de, de, de zogenaamde voordelen die er naar voort moet komen. En als we terugkijken op de laatste ja, decennia... dan blijken die allen eigenlijk bijna nooit voort te komen. En dan hebben we het over eh, toegenomen toerisme, toegenomen handelsbetrekkingen... Eh, toegenomen sportparticipatie, toegenomen sociale cohesie. Ja, dat, dat lijkt me een aardige lijst. Eigenlijk valt alles tegen... Uh, eigenlijk valt alles tegen en soms zelfs uh, wordt het er slechter op. Ja, zoals in? Uh, nou ja, goed, als je naar de economische gevallen kijkt... Uh, de kosten van de spelers zijn inmiddels zo danig toegenomen... dat ze niet meer terug te verdienen zijn. Dus uh, in de meeste gevallen verliezen uh, de steden echt miljarden op. En welk uh, yeah. voorbeeld is dan het schrijnendst? Ja, dat, nou, het klassieke voorbeeld is Montreal in 1976... In die hebben we 30 jaar over gedaan om een uh, miljardenschuld af te lossen. Um, I, Athene lijkt mij een heel ander duidelijk, heel duidelijk voorbeeld. Al is het heel moeilijk nu aan te wijzen hoe verder de spelen, de bestedingen die aan de spelen hebben meegeholpen. Uh, ja, hoe zeer zij dat hebben veroorzaakt. Maar dat heeft zeker bijgedragen. Maar ja, ook in Londen kunnen we nu gaan kijken naar ja, de komende jaren. Wat, wat, wat krijgen ze ervoor terug? ja. Toch, ja, staan er steeds weer mensen, ja, toch staan er steeds weer mensen te trappelen. Ook meneer Altsma in de studio is er voor om bijvoorbeeld te spelen naar uh, Amsterdam te halen. Waarom is er dan toch elke keer weer dat enthousiasme? Ja, ik, ik, ik vraag me dat mijn, mijn boek dus ook heel erg af waarom politici uh, achter deze plannen gaan staan. Blijkbaar geloven ze toch dat ja, de, de, de, die toekomstdromen, die prachtige dromen uh, gerealiseerd kunnen worden. En ja, helaas voor hen is, is gebeurd dat dus eigenlijk echt nooit. Nee. Um, wie, wie zijn dat dan? Die, die, die bijvoorbeeld de, de Spelen willen halen? Is, is dat dan de bevolking die er massaal achter gaat staan? Of zijn dat anderen? Uh, ja, dat, dat, dat is niet, niet eenvoudig aan te, aan te wijzen. Omdat een gedeelte van de bevolking daar überhaupt gewoon geheel tegen is. En in Nederland vooralsnog is, is een meerderheid tegen. Dus Nederland wil het eigenlijk nu nog niet. Uh, dus ja, het is een lobby die vanuit de sportwereld. Komt en dan door verschillende politici wordt omarmd. Uh, aanvankelijk stonden alle Nederlandse politieke partijen achter het Olympisch plan, dat uiteindelijk zou moeten leiden tot een Olympisch wit. Maar ik geloof dat over de afgelopen twee jaar dat er nog wel enkele partijen meer kritisch zijn geworden naar dat idee om de Spelen naar Nederland te halen. Heeft u wel tips voor, voor uh, uh, steden die het willen organiseren? Want u heeft ze <laughs> allemaal geanalyseerd. Maar kan het dan niet op een andere manier? Ja, dat, dat is het probleem. En daar ga ik dus in mijn boek ook op in. Uh, een goed bid is een slecht bid. Dus als je een goed maatschappelijk bid voorbereidt waarvan de kosten beperkt zijn... en waarvan ja, bepaalde waarden naar voren zou kunnen komen... dan, dan dien je eigenlijk een slecht bid in voor het IOC. Want het IOC die houdt van grote, ambitieuze, medelgemanen bidden. Dus hoe, ja, hoe, hoe meer geld je over de balk wilt gooien, hoe beter je kansen zijn. Ja, dit, uh, u zegt dat de IOC werkt het eigenlijk zelf in de hand. Ja, absoluut. Ja. absoluut. De IOC is natuurlijk een organisatie waar vrij weinig verantwoording, jij ja, niemand verantwoording moet afleggen te leggen en waar weinig transparantie in zit. Dus ja, die gaan gewoon voor de grootste en mooiste, mooiste plannen. Ja. Zolang daar niks verandert, verandert er ook niets aan, aan, aan de vorm van de bids. Nee, want 2028 lijkt ver weg, maar is natuurlijk heel dichtbij. Um, de keuze voor 2020 zal komend jaar worden gemaakt. en uh, De grootste kans hebben we daarvoor is Madrid. Dus dat zou betekenen dat we in 2020 in, in Europa blijven. Dan gaan we in 2024 gaan we, ja, of naar Azië of naar Amerika. En dan, dan, dan staat 28 al voor de deur. Dus dan heb je andere Europese steden die het graag willen doen. En ja, je kan eigenlijk nu al een rijtje gaan samenstellen van Istanbul, Parijs, misschien wel een Russische stad, uh, Sint-Petersburg die komen allemaal met grote melkomane bidden die die miljarden gaan kosten. En dat zal Nederland dan ook moeten doen als ze echte spelers naar Nederland willen halen. Ik heb het lijstje opgeschreven. We gaan tegen die tijd nog even uh, kijken of het allemaal klopt. Dankjewel. Bob Heren, sportwetenschapper aan de Universiteit van Texas. Dankjewel. Het is uh, iets over half tien. Mark Visser is hier met de NOS Headlines.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 Bij de 140 Nederlandse vestigingen van de Rabobank... verdwijnen de komende vier jaar 1500 tot 3000 banen. En verder worden de arbeidsvoorwaarden en de pensioenregeling versoberd. De bank moet naar eigen zeggen een grotere buffer hebben... en er zouden ook minder mensen nodig zijn... door de toename van het internetbankieren. Op het terrein van het voormalige Dutchbedkamp eh, in Srebrenica... Daar is het graf gevonden waarnaar al jaren werd gezocht door oud-militairen... en de vredesorganisatie IKV Pax Christi... Vandaag is een eerste van zeker vijf lichamen gevonden. De doden werden in 1995 bij de val van de enclave... door Nederlandse militairen begraven. De gemeente Rotterdam heeft de Baja Beach Club... naar aanleiding van de rellen vannacht een waarschuwing gegeven. Maar de club mag wel open blijven. Als er opnieuw problemen bij de Baja Beach Club zijn, wordt die gesloten. Vannacht liep een feest bij de Baja uit de hand. Winkels en auto's werden vernield en een brillenwinkel die werd geplunderd. Tot over de hoofdpunten uit het nieuws. AMB Verkeersinformatie. Er waren file door wegwerkzaamheden. Op de A12 Utrecht naar Arnhem. Tussen Maarn en Veenendaal West. 3 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. In Wesseling, straks uitgebreid over zijn Doer de Frans. Ja, en Joop Atsma en Renske Leijten die zijn er ook nog steeds natuurlijk. Eerst gaan we naar de gevangenis. Ja, want Belgische gevangenen die opgesloten zitten in een Tilburgse gevangenis... die mogen daar een jaar langer blijven. Dat heeft staatssecretaris voor het Thema van Veiligheid en Justitie... afgesproken met België. De gevangenis wordt door België nu uh, 2,5 jaar lang gehuurd... vanwege capaciteitsproblemen in eigen land. Meneer Thewe, goedenavond. Goedenavond. Hoeveel mensen zitten er in die uh, gevangenis? Er zitten enige honderden Belgische gedetineerden, dat is het variët, soms uh, en enkele tientallen, maar op dit moment zit het uh, bijna helemaal vol, dus uh, tegen de, tegen de 380. Uh, ja. um, en ja, er werkt ook een uh, 480 man personeel en we hebben nu met de, ik heb nu met de Belgische minister van Justitie afgesproken, zij moest daar uh, natuurlijk ook budget voor hebben, wat, uh, ze de gevangenis een jaar langer duren, dus nu tot uh, 31 december uh, 2013. Ja, uh, wat voor criminelen gaat het?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 variëren tussen een jaar gevangenisstraf en dan oplopend tot zes jaar gevangenisstraf ja. Ja. U zei net al dat het eind van het jaar zou aflopen. Uh, heeft België dus nog steeds geen plek voor deze gevangenis? Is dat compleet? Nee, nee. De Belgen, mijn Belgische ambtgenoot had een, een zeer ambitieus programma om uh, gevangenis in België te bouwen. Dat is nu nog niet compleet. Ja, de Belgen betalen voor deze gevangenis in Tilburg ook een Nederland jaarlijks een bedrag van zo'n uh, kleine 40 miljoen uh, euro. Um, ik, ze hopen eind 2013 die capaciteit uh, wel te hebben, maar dat is nog niet helemaal zeker. Nee. En als dat niet zo is? Ja, dan, dan is uh, dit, dit, dit verdrag loopt. Uh, dit maakt het mogelijk om uiterlijk tot uh, 31 december 2013 uh, dit te doen. Dan zullen we volgend jaar, begin volgend jaar opnieuw moeten gaan onderhandelen over een nieuw verdrag. Maar...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 Nou, ik denk het niet hoor. Wij kunnen voorlopig onze gedetineerden allemaal prima kwijt uh, in Nederland. Uh, er is voldoende capaciteit, er hoeft niemand zich zorgen over te maken. Maar ik moet wel eind 2013 moeten we natuurlijk weer opnieuw kijken hoe de zaak er dan voor staat. Ja, tot slot, er was een, uh, een kritisch uh, rapport. Um, vorige maand, waarin stond dat gedetineerden in Tilburg soms wel met z'n zes op één zaal uh, zitten. Dat ja, nee, klopt dat Veel vechtpartijen En uh, zijn er ja. ook afspraken over gemaakt? Nou, het is, het, is zo, het is zo. Het is een Belgisch regime. Hè? Dus Er is een Belgische directeur en een Nederlandse directeur. Wij, wij doen het beheer, dus het zijn Nederlandse personeelsleden die daar werken. Maar in België is het mogelijk dat er ook zes tot acht neer op een zaal zit. Ik ben er ook inmiddels twee keer geweest in Tilburg, ik heb dat gezien. We hebben daar uh, nog eens goed onderzoek naar gedaan en het, uh, het is allemaal volstrekt beheersbaar. Ik heb dat de Kamer ook laten weten. Niemand hoeft zich daar zorgen over te maken. Ik heb me daar laatst ook nog over geïnformeerd. Het was een beetje paniekvoetbal, dat bericht mag ik wel zeggen, wat, uh, wat ineens van binnenuit kwam. Maar het is iets anders dan, uh, dan wij dat kennen. Wij kennen België kennen op wat grotere schaal uh, dat meer, veel meer gedetineerden op uh, grotere verblijven. Hm. Staatssecretaris Fred Tebbe van Veiligheid en Justitie. Dank u vriendelijk. Graag gedaan. Penalty bij Andy Houtkamp-Vitesse tegen Plovdiv. Ik wil niet zeggen dat het spannend wordt, maar het is 3-1 geworden. Zalatinski mag een penalty benutten voor uh, locomotief Plovdiv in de 80 e minuut. Uh, overtreding van Kalas, de, een van de twee centrale verdedigers van Vitesse. Beetje dom, hij had ook al een beetje domme gele kaart gekregen, maar hij kreeg hem direct rood. Na een misverstandje achterin uh, haakte hij zijn tegenstander. Leverde een penalty op voor Plovdiv. Uh, niet dat het veel uitmaakt, maar toch. Die Kalos, die mist Vitesse dus volgende week in de eerste van de twee ontmoetingen tegen Anzi uit in uh, Moskou. En dat is jammer. Het is 3-1. Het zal verder niet veel uitmaken, want ik zie niet dat Plovdiv nog uh, terug kan komen. Wat gebeurt er nou, Andy? Oh, een overtreding. Ja, nu oh. wil iedereen een rode kaart voor de speler van het Oh, oké. Okay. Nou, penalty zorgt in ieder geval voor dat uh, Matt Corby zijn uh, nummer niet helemaal af kon maken. Hij is zo'n brother. Filemon -wesseling. kom er even bij. Komt er gewoon op. <laughs> voor de microfoon. Uh, terug uh, van de tour, heb jij eigenlijk last van afkickverschijnsel of niet? Wat nou, het, een beetje wel. Je het is wel een, van beetje, van. een beetje raar dat je dan op maandagochtend denkt... oh, ik moet naar het Village Depart, want je denkt... ja, ik zit midden in Amsterdam. Ik heb wel even gezocht, maar... <laughs> ja. is er is weinig ja. te vinden. Ja, nee, het is wel... Uh, het, ik heb het een beetje uh, vergeleken met... Uh, vroeger ging je op jeugdkap met school... en dan was het ook ja. altijd wel moeilijk die, die, die maandag... dat je weer uh, thuis bij je ouders was. Ja. En uh, dat, ja, dat gevoel een beetje. Ja, je hoort van heel veel mensen... Dat, uh, Joop die zei het net ook al eventjes... dat die, die, die, dat wielrennen... Het is heel romantisch en zeker bij de toer is het een beetje een familiair gevoel. Ja, ja, het ja, is ja. een groot dorp, één grote familie die van plek naar plek gaat. Heb je dat ook als zodanig ervaren? Ja, heel erg. En dat komt natuurlijk ook inderdaad omdat het, het rondreizend circus is. Dat je... De omgeving en alles is de hele tijd anders. De steden zijn anders, uh, soms zelfs het land anders. Maar dat groepje dat blijft hetzelfde en dat trekt constant meer naar elkaar toe. En hier in Nederland, ik hoorde dat er een soort van rivaliteit was tussen de NOS en RTL. Ja, daar zit je gewoon dagelijks met elkaar uh, een koffietje te drinken en te praten over de koers. Daar, is dat he daar kan het ook helemaal niet. Mm. Is dat, dat wat jou het meest mee is opgevallen? Dan. Uh, ja, dat is, ja, ja, ja, ja, ja, eigenlijk wel. Ja, en, en de benaderbaarheid van, van renners. Daar had ik het net met Joop ook al even over. Dat, je, ja, dat is in geen andere sport. En vooral niet zo'n mondiale sport... dat ook uh, echt door heel veel mensen bekeken wordt. Dat je de sterren daarvan gewoon... Aan kan raken, mee kan praten en zo. En niet alleen interviewen hoor, met, met Pieter Wening of met de anderen. Zit je ook gewoon soms over het weer te praten, of over het nieuws uit nou, Nederland. was het niet omdat je Filimon Wisselink uh, uh, sportzomerverslaggever was? Nou, in het begin wel. Het is wel makkelijk om, om erin te komen, maar je merkt ook de, de de verslaggevers van de NOS die achter de camera staan, die hebben hetzelfde contact met, met, met die mensen. En dan bijvoorbeeld op een rustdag ja, dan is er, of een barbecue of zo. Dat is niet alleen voor de show of voor de camera's. Dan zit ook echt iedereen daar gezellig met elkaar te keuvelen. en Maar ook bij de start hè, kan ik me voorstellen. Die beelden heb ik ook gezien. Dat kinderen en, uh, uh, en mensen die langs de kant staan gewoon naar die, die, naar die ja. renners toe kunnen lopen en een handtekening kunnen vinden. Ja, ja, ja, ja, je hebt wel pasjes, maar ze uh, dus hebben dan een gebiedje waar, je, waar dan niet iedereen in kan komen. Het gebiedje is altijd te krap. Dus er zijn altijd een paar bussen aan de lul. En die hebben gewoon ja, al, al die kinderen, iedereen om zich heen. En, maar die renners vinden dat ook leuk. Ja. Dat zie je ook gewoon. Ja? Ja. Ja. Heb je nog steeds de waars van Spuit en Slik om jij als je daar rondloopt? Nee, ik geloof het niet. Nee. Worden daar geen opmerkingen over gemaakt? Nee, ja, wel eens de vergelijking van of het er dan meer gespoten geslikt wordt... dan, dan bij, bij BNN of zo, maar nee, nee, nee, het, nee eigenlijk niet. Nee. Helemaal niet. Is het iets wat je nu gedaan hebt waarvan je zegt van... nou, ik heb het nu al mogen ruiken. Ik heb het nu over de verslaggeving ja. van Ja. Uh, de ja. Uh, dat je zegt van, uh, hier wil ik meer, meer ja, mee ja, doen ja, eigenlijk. Nou, maar ik vond het, dat had ik al volgens mij ook tegen jullie gezegd... ik vond het echt het leukste wat ik ooit gedaan heb qua media. omdat dat, ja... Het is en het avontuur en daar dag en nacht mee bezig zijn... maar ook die interesse voor wat ik heb voor sport en voor wielrennen. En ook dan zelf een beetje vrij gevoel van door Frankrijk met een autootje... samen met een vriend en alles mogen maken wat je wil. Alles wat je bedenkt, dat kan je gelijk uitvoeren. Ja, dat, die combinatie van al die dingen, dat is wel... En je komt echt. een beetje uitrusten van thuis, begreep ik. Ja, ja. ja. ja ik heb een, een, mijn zoontje is denk ik negen weken. Ja, moet ik wel goed blijven tellen. <laughs> Ja, die is gewoon s'nachts wakker. In de Tour kon ik gewoon uh, de hele nacht doorslapen. Want die Rens, renners die zijn natuurlijk s'nachts ook niet wakker. Renske, R Renske, Leid, kan jij je iets voorstellen van die fascinatie die, uh, die hij heeft? Die ja, hij absoluut. Beschrijft? En Joop ook in zijn voort. Ja, absoluut. Ja? Uh, ik vind ook, uh, nou ja, de Tour iets heel speciaals. Ik zei net dan dat ik het dit jaar weinig heb uh, gevolgd. Maar ik zou het ook geweldig vinden om als verslaggever daar rond te lopen... en uh, dingen te kunnen maken. Hm. Ja, dat lijkt me echt uh, grandioos. Heb jij ja. een vergelijking misschien iets met wat jij doet wat hij nu in de Tour heeft mogen doen. Uh, een droom die je misschien vroeger had, toen je wat kleiner was. Dat je dacht van, God, dat lijkt me hartstikke leuk om, uh, om eens een keer mee te maken. Nou ja, ik, ik heb altijd... Uh, als tiener wilde ik journalist worden... En als het dan moet, uh, uh, sportverslaggever, haha, want dat leek me erg leuk. Want ze, vond, ze vonden mij erg atypisch in de klas, omdat ik het voetbal volgde. En wist uh, hoe het met gaatsen en de hondjes zat, maar ook met, uh, de, met de Tour de France. Ja. Het lijkt me echt geweldig om dat te doen. Maar het zal nog steeds een goed idee zijn, want dat viel me wel op in de tourwereld. Daar zijn wel gewoon echt te veel mannen. Ja, en, en het te gaat te echt enorm om feitjes, feitenkennis. Dan als je aan tafel zit met allemaal journalisten en je weet de feitjes. Je weet dat je hoofd wie in 72 uh, Olympisch kampioen wielrenner is geworden. Dat was kuiper. Heel goed. <laughs> ja, dan, ja, dan hoor je erbij. En, en ik denk dat vrouwen dat minder autistisch kunnen benaderen. Want maar, het, ik, vind, ik vind dat ook wel weer de leuke dingen als je uh, tour kijkt op tv of luistert op de radio. Uh, ja, uh, fietsende uh, mannen. Uh, je, daar hoort heel veel gekeuvel omheen. En juist die feitjes maken het juist weer heel erg charmant, vind ik. Ja. Van uh, iemand heeft een oprijlaan met zoveel keien erin... en dat weet je dan omdat nou ja, dat weer in een of ander blad heeft gestaan. Want dat soort feitjes vind ik ook vaak echt triviaal. Maar de, de, want, want daar heb jij je je ook wel bezig mee gehouden, Filimon Meer de, de wereld eromheen, uh, niet zozeer de, de uitslagen zelf, maar zou je meer als sportverslaggever erbij betrokken willen zijn? Of vond je dit wel een fijne rol waar je toch iets meer um, eromheen kunt zien? Het is ook ja, wel een fijne rol. En wat wel echt zo is, want het is natuurlijk heel open, maar het kan ook heel makkelijk zijn deuren sluiten. Ik uh, sprak Erik Dijkstra een paar keer. Nou, Dat is natuurlijk wel een man, dat zit ook niet in hoor... maar van, van de puntige, brutale vragen. Best wel journalistiek. Nou, die had wel echt moeite dat, dat hij uh, gewoon bepaalde bussen dat hij daar niemand meer kon interviewen. En dat zie je wel, je moet wel vrienden. Dat is altijd. Je moet vriendjes blijven. En dat geldt voor die wielrenners onderling in het peloton... om, om iets te kunnen winnen. Je moet niet dat, dat, je, dat je denkt van ja, je hebt een hekel aan, je wordt on, on, onmiddellijk weer teruggehaald als je wegspringt. Maar het geldt ook een beetje voor de, voor de journalisten. Want je bent onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is niet dat iedereen daarna weer wegzweeft, ergens anders naartoe. Je, Heb je dingen niet durven vragen? Nou ja, ja, één keer wel. Ja, toen was het, dat ging het over dat, dat dopinggerucht van. Uh, of dat Armstrong. Dat er, dat er renners zouden gaan getuigen tegen Armstrong. Die in de tour zaten. En uh, dat ik in één keer Prudon, de, de directeur van de, de tour, voor mijn neus had staan. En dat ik denk van ja, ik, moet ik dat nu vragen? Ik heb een pas om. Zonder die pas kan je niks. Dan kan je gewoon nergens bij. Dan, dan kan je gewoon naar huis gaan. En toen heb ik dat niet gedurfd dan, om, om dat te vragen. En. Ja, dat, en ja, achteraf heb ik gehoord van, ja, dat moet je wel gewoon vragen. maar dus was je, je bang voor? Dat die, uh... Ja, dat, dat hij uh, een schaar pakt en uh, dat uh, pas, symbolisch, ja. dat, uh, <laughs> dat pas je eraf knipt. Had je wel weer nieuws <laughs> Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja dat ja. had ik wel nieuws gehad, ja, ja maar dat, dan moest ik wel naar huis. Dat gebeurde ja, alleen maar met, ja. met een Griekse in het Olympisch dorp, geloof ik. Die moest onmiddellijk weer terug. Ja, misschien op de allerlaatste dag. Ja. Ja. Toe. Nee, maar ze kunnen het wel moeilijk maken. Dat zag je bij bussen ook. Ze kunnen ook zeggen van, ja, die renner is nu nog even aan het douchen. Die heeft nu geen tijd. Uh, en, en dan is de start niet in één keer weg. Maar zo open is het niet, zoals je net zei: van ja, het is, ze zijn heel toegankelijk. Zolang het goed gaat. Maar toen Flek ja. werd betrapt, ging er een grote. Dan richten, is het een de auto erachter. Ja, ja, ja, dat klopt. Nee, ja, dat is, het heeft, het heeft twee kanten. En het is ook, je weet ook nooit precies wat er gebeurt. Ja, je weet het wel na twintig jaar dan Vertellen renners van ja, dit is en dit is er uiteindelijk gebeurd in de koers, ja, maar, maar, maar, maar, maar, maar, kijk, maar kijk eens wat er in, in, in Den Haag in de politiek gebeurt. Als er iets spannends is, dan zit ook alles achter een deur te vergaderen, Er ja. komt ook niemand binnen. Nee. Dat is toch heel normaal, ja, de, dus, of, het is ook heel normaal. Is dus, ook heel dus, uh, ja, ja, ja, uh, ja maar, hier uh, gebeurt iets onhoorbaars, iets, iets wat gewoon niet mag. Het neem maar dat dat in Den ja, de Haag maar, gebeurt in Den Haag ook, begrijp ik. Nee, maar op het moment dat het iets spannends overal... is, uh, en uh, kijk wat mij natuurlijk wat mij enorm uh, uh, bijblijft van zo'n tour. De renners die, die, die staan op. Twee uur later zitten ze al in het village de par. Ze, ja. ze, ze, een uur later zitten ze in het zadel. En s'avonds uh, zijn ze gefinisht om een uur of zes. Ze zitten nog een uurtje of anderhalf in die bus of in een auto. Ze, ze, ze, ze worden gedoucht, gemasseerd en ze eten en ze gaan op bed. Dat is het leven. Wekenlang. En, en dan ook nog tussendoor gewoon met alles en iedereen willen praten. Nou, waar ja. vind je dat? Ik vind het heel bijzonder. Dat maak je zelfs in, in Den Haag het mee. Ja. Ik, heb wel, ik heb wel een vraag. Want um, uh, op een gegeven ogenblik is er dan toch weer... een een geval, dit geval in dit geval uh, slek. Um, uh, wat gebeurt er dan iets in de tour? Of ja, ze, denk je, ja, dat, is, ja, dat en, het lijkt, me dat je dat, dat dan zou je ook niet leuk merk. vinden om te horen. Maar dat zou, dat is gewoon echt zo. Die journalisten zie je helemaal blij en gelukkig uh, rondlopen. Die, die, ja, het is. Het is natuurlijk wel een evenement, het is in de zomer. Er zijn ontzettend veel journalisten. En die moeten elke dag maar verhalen maken. Eén keer, twee keer. Sommige. Ik heb de toppunt, die maakt tien filmpjes per dag voor tv-stations. Die moeten allemaal gevuld worden. En als er dan een dopingnieuws uh, is, dan, dan, dan, dan, dan zijn die blij. Want die stormen erop af. Die gaan er verhalen over maken. Dat is wel een beetje. Het hoort een beetje bij het wiel. En ik heb zelfs iemand letterlijk horen zeggen. Ik ben jaloers op die journalisten die erbij waren toen Lenders gesnapt werd. Ja. En dat is. Ja. Dat het, het is natuurlijk ook menselijk. Want je, je moet ook je, je werk maar, doen. Maar in, in, bij, de wielen, bij, de, bij de wielrenners zelf? Of kan je dat moeilijk beoordelen of daar ook iets gebeurt? Nou ja, die vinden het wel, die vinden het wel vervelend ja. dat het daar weer over gaat. Ja, die vinden dat heel naar. Maar die journalisten niet. Nee. Ja, maar goed. Een maar, ook bij de, ook, maar, maar ook bij die, ook bij die renners. Die, het is dat, en dat is ook de tour. Het is de ene dag, dan is iedereen roer En dan uh, die, die, rennen ze met z'n allen achter elkaar in, aan naar die bussen. En de volgende dag wordt er wordt weer over de koers gesproken. Ja. Dus het is een ja. hele opportunistische wereld. En dat vind ik, spreekt mij wel aan eigenlijk. Maar, maar de tour is, is natuurlijk ook opgericht door een krant om verhalen te schrijven. Ja, ja. Ja. Het, is ook een, het is ook een medium om, om verhalen uit te knijpen. Ja, en het zijn heel veel verhalen. Dat, dat, ik vond het heel makkelijk. Je hebt het elke dag wel. Het is echt niet moeilijk om iets te verzinnen. Het zit, zit borden vol verhalen. Dat vind ik ook, ja, het is echt heel romantisch. Eigenlijk. Er was wat kritiek in het AD op de enorme entertainment die om die tour heen hangt. We hebben daar deels zelf ook aan meegedaan. Uh, de, de, de vrouw van Johnny Hoogland, uh, Gerda, hebben we iedere avond gebeld. Uh, je hebt er misschien soms ook deels aan meegedaan door bijvoorbeeld met Servus Kraven te gaan. Zeer de boelen. <lacht> Twee keer verloren volgens mij. <lacht> ja, maar dat was wel om. Uh, daar had ik wel echt een reden voor. Om, om een soort van andere omgeving te creëren. dat hij makkelijker en ongedwongen zijn verhaal zou vertellen. En nou, dat hoort, dat het erbij? hoort die ontspanning er een beetje bij. Nou, je merkt wel dat renners. Die, als je geïnteresseerd bent in wielrennen. je weet ook echt iets van, uh, van af. Dan, dan vinden ze het echt dubbel zo leuk. Want ze voelen natuurlijk wel een beetje dat hun sport in het verdoemhokje zit. En als er dan een jong iemand, bij Erik Dijkstra merkte ik ook en bij mij ook. Die al een beetje bekend is en dan geïnteresseerd is in hun sport. Dan, dan vinden ze dat echt wel fantastisch. Ja. Heb je vrienden voor het leven gemaakt in de caravaan? Nou, ik denk dat ik met Servus Knaven nog wel een keer ga de boeren, Want dat begint nu wel heel spannend te worden. Dat was ook gelijk, <laughs> toch? Ja. Ja, leuke zijn. man, leuke man. Dus ja, en een goede je... renner geweest. Ja. Goed, dus snappen we ook wat, hij, wat voor goede vrienden hij heeft. Dank je. Ja. Dan moet je wel mee kunnen show de boelen. Ja. We gaan uh, naar Andy Houtkamp. Vitesse tegen Plofdief in de slotfase, Andy. Ja, Vitesse kreeg zelfs nog een penalty zojuist. We zitten in de slotseconde van uh, deze wedstrijd. Chanturia moest en zou hem weer nemen, de invaller. Dat, is, dat doet hij wel vaker. Dat is zo'n eigenwijs mannetje. Terwijl Reis ervoor klaar stond. En uh, Chanturia schoot de bal wel heel erg slecht in. En de keeper die kon hem heel makkelijk tegenhouden. De keeper Koenchef van uh, Lokomotiv Loftief. Het staat 3-1. En dat zal ook de uitslag worden. We krijgen nog een gele kaart voor iemand. Voor Kyriakidis, een Griek. Ik hoop niet dat hij ook nog een boete daarbij krijgt. Want ze hebben al zo weinig geld. Het is uh, 3-1 voor Vitesse en dat is zo goed als zeker de uitslag. Want eh, nog een paar seconden te gaan nog wel een vrije trap. Nou laten we die dan nog even meenemen omdat hij op de rand van het strafschopgebied ligt. En eh, daarvoor klaas staat Jonathan Rijs. Tien man van Vitesse naar de rode kaart voor Kalas. Tegen de Elf van heeft toch nog wat problemen gehad. Want eh, wat kansen voor de Bulgaren. Maar nu dus eh, de allerlaatste mogelijkheid. Daar komt hij van Rijs. Zo! Die schiet hem net naast. Hij leek erin te gaan Hij schiet hem net naast. Het blijft er bij 3-1. Vitesse door naar de volgende ronde: Aangebrande biefstuk, metaal, buskruid, frambozen en rum. Waar heb ik het over? De geur van. Niemand. De ruimte, Diederik Jekkel. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want de Amerikaanse wetenschappers die claimen dat ze de geur van de ruimte hebben vastgesteld. Hoe hebben ze dat gedaan? Ja nee, er is al uh, jarenlang zijn bezig, ja het zijn, ik bedoel mensen zijn altijd ook bezig met geuren en dat soort dingen en al vanaf de Apollo ruimtereizen hebben um, astronauten als ze die stenen mee naar binnen hadden genomen, die maanstenen zijn ze aan gaan ruiken en um, uh, dat rookt dan een beetje als um, buskruid wat opgebrand was en um, ja, dus, sterker nog uh, meneer Jack Smit uh, van Apollo 17 was de eerste die een uh, buitenaardse hooikoorts aanval daarvan had door uh, al dat stof um, maar het geur van, van het universum, daar, daar gaan natuurlijk ontzettend veel moleculen en deeltjes vliegen door het universum heen, net zoals dat je op aarde hebt. En eh, die hebben allemaal ook hun eigen geur. En eh, het grappige is dat eh, allerlei astronauten en kosmonauten eh, van over heel de wereld, of je nou Russen of Amerikanen spreekt, die eh, langdurige ruimtereizen hebben gemaakt, die beschrijven allemaal een beetje dezelfde geur van ja, ik vind het zelf wel erg lekker, maar dat is de geur van lassen. Dat, dat is wat waarschijnlijk het meest in de buurt komt. Dus als iemand dan dat metaalachtige, dat ook een beetje met verbrand vlees te maken heeft. Dat is de geur die uh, mensen meenemen naar lange ruimtereizen En dat zit dan op hun pakken, hun helmen en, en, en van alles en nog wat. En die frambozen, dat is een gigantische wolk in het midden van het sterrenstelsel, de Melkweg, zeg maar, ons sterrenstelsel. Daar zit die gigantische uh, wolk, die heet Sagittarius B2, en um, die heeft allerlei stofjes in zich. Dat heet dan etylformiator, kan je meteen vergeten, maar die, ruiken, of die smaken naar frambozen een heel klein beetje, en ruikt een klein beetje naar rum. Wow. Oh, mooi. En dan is de vraag ook gelijk beantwoord, want de uh, Tweede Kamerleden willen nog wel eens vergeten dat hun lampje brandt en dat ze gehoord worden. Ze zeiden, volgens mij zeiden jullie allebei in koor van waar komt die frambose, frambose geurt ja, waar toch vandaan? De frambose, ja. Nou, nou, dat, ja, de die spreekt natuurlijk heel erg tot de verbeelding, maar ergens in het midden van uh, de melkweg ruikt het dus uh, hartstikke lekker zomers eigenlijk. Ja. Een ja. soort rumcocktail. Maar ruiken we niet gewoon de raket uh, die, uh, die heeft staan branden? Um, nee, in het geval van die, uh, van die frambozen, dat is echt zeg maar um, uh, lichtsignalen die we binnenkrijgen van die wolken. Die vertellen ons uh, een soort vingerafdruk van uh, die moleculen en we weten dat die zo ruiken. En in het geval van die ruimtewandelingen, ja, in, in principe um, gaan ze schoon de ruimte in en komen ze altijd weer terug met dezelfde geur. En daar hoeft geen uh, raketontbranding bij in de buurt te zijn geweest. Wat men denkt is dat het heel erg snel voorbijvliegende kosmische deeltjes zijn die zorgen voor die hele nou, waarom willen we dit weten? Ja, hoe, ja wat, wat maakt het uit? Nou ja, het, het geval van die frambozen, daar is men naar achter gekomen... Um, omdat tijdens een onderzoek naar uh, leven in het universum... kijk, er zijn bepaalde moleculen die voor al het leven op aarde... Um, eigenlijk wel noodzakelijk blijken te zijn. En dan is het helemaal geen gekke aanname om op zoek te gaan... naar die moleculen die al het leven op aarde mogelijk maken... of die moleculen elders zouden kunnen vinden. Ja. En tijdens die zoektocht zijn ze dus achter de frambozenwolk gekomen. zeg Maar, ja. maar dat was niet hun primaire zoektocht. Ja. En waar NASA nu mee bezig is voor die lange ruimtereizen, is ze willen dat namaken op aarde zodat astronauten voor zo min mogelijk verrassingen komen te staan. Want het is al een heel erg stressvolle situatie om, om astronauten te zijn die een ruimtewandeling maakt. En als je dan ineens allemaal gekke geuren hebt, dan maak je je misschien zorgen. En nou ja, net zoals je theorie-examen uh, voor je auto, zeg maar, zo goed mogelijk de werkelijkheid moet representeren, wil NASA graag die geur nabootsen zodat astronauten weten waar ze mee te maken hebben. Ja, nou, voordat meer ruimte... Hoeft dat niet meer, want daar is de geur al beschreven. Net voor nee, tien. Ja, toch maar even prijsgeven, net voor tien. We hebben nog twintig seconden. De, de geur van het Meer Ruimtestation wordt als volgt beschreven: die rookt naar zweetvoeten, uh, een lijfreuk, vermengd met nagellakverdunner en benzine. Ah, nou, yes. is dat belangrijk? Kijk, Volgend jaar is het nieuwste parfum van Yves Saint Laurent van mij gewoon in een potje. Heerlijk. Ja, kan ook nog. Dit druk je dankjewel. Graag gedaan. Tot zo, na tiener. Nog steeds Leo van Worsal. En ze trekt bijna die fiets uit elkaar. is Eerste in de reis. Dit is echt heel erg mooi. En ze had slechte benen. Hier komt de gouden medaille waar Nederland zo heel hard op wacht. Hier komt de Olympische titel. van mate van de rijden. Ja, dan.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 Robert en Brink Dit is Radio 1.